9 uur. Joris Stebenitski met het NOS-journaal. Het wereldwijde aantal doden als gevolg van het coronavirus is de 200.000 gepasseerd. Dat meldden de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit en het persbureau Reuters. Het aantal bevestigde besmettingen zal de komende dagen de grens van 3 miljoen voorbij gaan. De VS, Spanje en Italië tellen meer dan de helft van de sterfgevallen. Voor alle cijfers geldt dat ze een vertekend beeld geven... omdat de cijfers overal anders worden berekend en nergens compleet zijn. De Nederlandse overheid heeft op dit moment 130 miljoen mondmaskers in bestelling. Daarmee zal het tekort aan beschermende middelen tegen het coronavirus... in onder meer verpleeghuizen en in de thuiszorg snel minder worden. Dat verwacht het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie denkt dat er zo'n 4,5 miljoen mondkapjes per week nodig zijn. Nu komen er al dagelijks miljoenen exemplaren binnen uit Azië... Of en wanneer alle 130 miljoen maskers beschikbaar zijn, kan het ministerie niet zeggen. Meerdere prominente wetenschappers hebben kritiek op de werkwijze van het Outbreak Management Team. Het OMT meldt Nieuwsuur. Het OMT heeft de belangrijkste invloed op het beleid, want het kabinet neemt adviezen één op één over. De totstandkoming van de adviezen is geheim en daarom volgens de kritische wetenschappers niet te controleren. De gemeente Veugd heeft een kapperszaak gesloten... omdat er ondanks een verbod toch klanten werden geknipt. Volgens Omroep Brabant had de gemeente meerdere tips gekregen. Toen een ambtenaar en politieagenten kwamen kijken... was de kapper met een klant bezig. De eigenaar van de zaak kan een boete tot 4000 euro krijgen... en de klant een van maximaal 400 euro. Het weer, vanavond en vannacht brede opklaringen. Het koelt af naar 1 tot 6 graden. Morgen in het noorden bewolkt, maar verder wordt het zonnig. Het wordt morgen 14 tot 19 graden, maar op de Waddeneilanden eilanden iets frisser. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de Nightwalk.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 Radio Zandvoort, zaterdagavond op ZCFN. Aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Wij ja, namen nou op Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje, het beste van dance. Armbeer, een beetje pot door, Geen shownieuws. Nou ja, een beetje nieuws wel. De party update, daar kunnen we niks aan doen. Ja, ik kan wel vertellen wat er volgend jaar gaat gebeuren, maar de datums zijn nog niet officieel bekend. Voor de rest gewoon lekkere muziek. Straks een tweede uurtje DJ Mouse om Met zijn Global House laten we straks een derde uurtje. Vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit de Italië met DJ Cavas -Kelliet. Doet hij allemaal live uit zijn studio. Dus uh, je hoeft niet bang te zijn voor corona. Alhoewel, het gaat beter hè, in Nederland met corona. We zitten onder de duizend. Dus uh, ja, Rutte heeft gezegd. Misschien dat we toch eventjes. Uh, toch weer uh, minder maatregelen gaan doen. We toch langzaam weer een beetje gaan afzwakken. De scholen die gaan uh, naar de, de meisjekant weer beginnen. Dus uh, allemaal toch wel redelijk goed nieuws. Worden muziek van Glenn Horsbury en Ida. New O met Switched. Onderweg zo meteen. Mark Knight. Liedje gemaakt samen met Larry Davy, Laura Davy moet ik zeggen, en Melody Man. Ook Gary Chaos heeft een nieuwe plaat gemaakt. Wanneer die is die? Jasper Street. Met Paradise. Je wordt de Mark Knight en Michael Gray remix. Door het hier op CMM Zandvoort in The Walk. Walk main stage, Saturdays 9 to midnight on your number one. C, C, C, C, FM, FM, FM, FM. met Laura David en Melody man met uh, If It's Love. Zie je waar ze aan voor? Coronatijd, hè? Dat betekent uh, meer thuisblijven. De kroegen zijn nog dicht, maar misschien is er hoop dat het in mei... Uh, misschien toch een beetje af gaat zwakken. Ja, pech voor de, voor de liefhebbers, zoals ik, van de, van de evenementen. Want de evenementen zijn gewoon uh, ja, gestopt tot 1 september. Oftewel, uh, het zomerseizoen wordt uh, heel erg rustig. Weinig feestjes, dus je, je kan een hoop geld sparen met je kan Ook niet op vakantie. Dus ja, of in eigen land natuurlijk. Maar uh, hè, volgend jaar moeten we het allemaal maar eens eventjes drastisch overdoen. En hopelijk zonder corona. En de directie betaalt voetbal van de KVB. Die heeft gisteren besloten om het eredivisie seizoen. 2019, 2020 afgesloten sluiten zonder kampioen en zonder promotiedegradatie. De Europese tickets worden verdeeld op basis van de huidige ranglijst. Dat betekent dat de koploper Ajax waarschijnlijk rechtstreeks de Champions League in Magda. Er is natuurlijk wel heel veel voor te zeggen. Maar uh, ja, het voetbal zit erop. Duitsland, hoor ik, is wel al begonnen. Of die gaat beginnen in mei met de Bundesliga... En dan zonder het publiek en de Formule 1 race gaan ze twee races waarschijnlijk houden. En dat gaat in Oostenrijk, meen ik, gebeuren. En dat is allemaal zonder publiek, ook zonder, uh, zonder journalisten. Maar wel iedereen die daar naartoe gaat uh, van, de, van, de, van de raceteams. Die worden allemaal eerst getest op corona en dan mogen ze pas Oostenrijk binnenkomen. Dus uh, kunnen we nieuw op de televisie kijken. En ja, de laatste tijd het heel veel uh, streamingconcerten van artiesten. En uh, ja, inzamelingacties. Uh, vorige week waren we David Quetta. Hè. Nog veel meer artiesten. Die allemaal in de nacht van zaterdag op zondag uh, een optredentje live gaven. Ergens uh, in een, uh, op een locatie hier in Nederland. Leed. In Nederland, buitenland, overal. Ze doen het overal, maar uh, hè, voornamelijk in Amerika. CFFM's antwoord, de Nightwalk. Ik zit ook niet in de studio. Ik ben ook uh, verkast naar mijn eigen huis in de studio. Ik heb daar een, een kleine studio en daar kunnen we dan alles uh, in elkaar zetten. Pfft. We gaan door met muziek. Stones en Bones met Love Lockdown. Want ja, stiekem is het toch wel een beetje leuk. Sommige mensen maken er misbruik van lekker vakantie houden. En gewoon zeggen, ik ben snip voor kou. Ben ik ook, maar ik heb gewoon hoi kort. Maar uh, ja, voor de dj's is het wel, uh, ja, best wel uh, voor ons dan weer positief, want dan hebben ze weer genoeg tijd om uh, nieuw materiaal in de studio op te nemen, want daar hebben ze natuurlijk geen andere mensen bij nodig. Dat doen ze allemaal zelf met de computer. CFM antwoord Stones en boos met Love Lockdown.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 Deze white-labeltje, nieuwe platen. Ik heb geen idee, ik heb hem toegestuurd gekregen. En hij klinkt goed en hij gaat het ook zeker goed doen, kan ik je vertellen. Uit de Betrouwbare Bronnen, uit de wandelgangen, heb ik gehoord dat het zeker wat gaat worden. En daarvoor worden we nog een white-labeltje met Live Together. En ook die plaat, weet ik uit Betrouwbare bron uit Engeland... dat dat ook een, een plaat wordt die heel hoog genoteerd komt te staan in de house. top 10. Zeker wel. Zie je ze al voor de Night ja, een beetje een karig programma, meer muziek, want ja, we moeten thuis blijven. We mogen niet, nou ja, moeten, moeten is een groot woord, maar we mogen niet meer met z'n allen naar het strand of naar de boulevard of het terrasje pakken, want de kroegen zijn dicht. Maar ja, ook positieve dingen. Maar uh, ja, maandag hè, dan is het Koningsdag en dan is het eigenlijk uh, omgedoopt tot, meen uh, ik, woningsdag of zo. Ja, we moeten allemaal thuis blijven. We kunnen via het internet, kunnen we dan een vrijmarktje houden. Niet of dat echt leuk is natuurlijk, maar uh, ja, Davina Michel... En Snel, die geven een, een, een Koningsdagconcert. En dat doen ze allemaal vanuit het Rijksmuseum. Dat is heel bijzonder. We hebben een paar mensen aanwezig. Geen publiek natuurlijk, maar je kan het dan wel allemaal op televisie bekijken. Ik geloof dat de 538 ook een of andere party heeft. Met uh, allemaal artiesten. En dat is ook uh, allemaal, ja, uh, yeah. ik weet niet hoe ze dat in elkaar zetten. Maar ik geloof, live DJ's uh, doen ze bij Slam ook. Live DJ's die dan uh, vanuit hun huiskamer of vanuit een locatie ergens in Nederland van de week... Waren we in uh, Balibi, daar was ik dan toevallig. Ik mocht dan wel naar binnen. Ja, dat mag je als je een radio DJ dan. Een beperkt aantal mensen mochten mij naar binnen. Dan hadden we hadden natuurlijk een, een, een live uh, setje van de DJ. En uh, op meer locatie van de week was er ook eentje in Toverland. Dus ja, het is positief. En de Rolling Stones die, uh, brengen een nieuwe single uit die deels thuis is opgenomen. Hoe apart kan dat zijn? En uh, Rotterdam die wil de Eurovisie Songfestival ook in 2021. Uh, ...financieren en organiseren, want ja, het kost er ook geld... ...maar het gaat uh, allemaal redelijk goed komen. En ook uh, Alicia Keys, die treedt op tijdens het virtuele Koningsdagfeest, dat doet ze bij uh, Radio 538. Dus uh, uiteindelijk zitten we met z'n allen voor de buis op Koningswoningsdag. CfM's Antwoord door met muziek, want ik geloof weer veel te veel... ...Joe uh, met Valerica. Je hoort het hier op CfM's Antwoord in de Nightwalk. So that we would not be worshiping an image Because God is a spirit And must be worshiping spirit And then there were people that said that he was deliberately evil That he was an evil That he was a devil Your stereo, N.W. Nightwalk, the on-air dance show, Dance4FM. Because there's a reason to come can...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 Changes. En daarvoor nieuwe muziek van Milk and Sugar met uh, That Body in de remix van Matthij en Oemrich. Zie je hem zelf? The Nightwalk is uh, dit jaar een karig zomertje als je van festivals houdt. En verschillende belangenverenigingen die reageren woensdag op de gevolgen van, de branche, van hun branche dan. Naar uh, dinsdagavond bekend werd dat uh, evenementen tot 1 september niet doorgaan vanwege het coronavirus. Ja, dat nieuws is behoorlijk slecht voor de sector. Zeg maar gerust rampzalig. Want ja, al die, uh, die, die, die, uh, die vergunningen die afgegeven zijn voor de terreinen, die artiesten die natuurlijk allemaal geboekt zijn. En uh, mensen die allemaal tickets hebben gekocht en die denken van potverdikke me, ik wil mijn centen terug. Nou doe het nou niet. Want uh, die feesten worden allemaal verplaatst en uiteindelijk uh, is je ticket gewoon weer geldig. Dus, uh, maar ja, je hebt ook kans dat er heel veel, uh, ja, heel veel uh, evenementenbureaus gewoon een uh, stuk vallen. Die gaan het gewoon niet overleven, deze coronavirus. ook in de beveiliging is het best wel, best wel pittig. Want ja, beveiliging, servicemedewerkers, al die mensen die op die evenementen werken, die hier, ja, die zitten allemaal thuis op de bank. Die moeten wat anders gaan zoeken. Ik zag van een week dat de mensen nu maar bij de supermarkt of de bouwmarkt als beveiliger gaan staan. Want ja, er is, er is wel werk. Niet, uh, niet dat je zegt, van oh fantastisch, we gaan vandaag eens gezellig... Bouwmarkt of bij een supermarkt staan en we gaan karretjes schoonmaken voor de mensen. Maar ja, hè, werk is werk, zeggen we dan. Maar uh, voor de festivals en theaters is het uh, dit jaar rampzalig en we hopen dat, uh, dat, uh, dat, dat ze het overleven. En dat we volgend jaar gewoon weer genoeg evenementjes hebben. ja, na september is uh, de zomer voorbij. Dus dan hebben we alleen nog maar evenementen in, uh, in uh, locaties zoals uh, de Dome, Avas of de Kuip. Of uh, hey, als het maar overdekt is. Maar uh, ja, het is allemaal een beetje een, een, een dramatische zomer. Om het maar zo te zeggen. Gaat het worden. Helaas is het allemaal door het coronavirus. Zie je, we hebben ze altijd door met muziek. Want was ik ken je radio gekluisterd. Je moet thuis zitten. En dan een beetje het idee hebben dat je toch aan het stappen bent op een zaterdag, zoals het hoort. Lekkere muziek op de radio. Ferdinand Weber nu met All On You, de en Variantos Remix. Nightwalk, nightwalk, nightwalk, nightwalk. En dat was Ferdinand Weber met All on You. En tot zover ook deze uitzending van de Nightwalk. Het zit erop. Dus ja. Het is niet anders, dit uurtje dan zometeen natuurlijk niet te vergeten. DJ Mouse op, met zijn Global House vibes. Uh, hij zit al helemaal klaar. Heb hebben weer een lekkere mix voor je in elkaar gezet. Straks is het tweede uurtje, Nee, het nee. Derde uurtje moet ik zeggen, Vlieg hebben Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ en Capes Kelly. En ja, evenementen, die zijn er niet hè. Amsterdam Open Air, die, is, uh, die gaat niet door. Best Cap Secrets gaat niet door. Pinkpop gaat niet door. Concert uit Sea Indian Summer, Defcon... Parade, Parkpop, Awakenings, Down the Rabbit Hole, Sensation, Noordje Jazz Festival, Bospop, Latin Village, Guilty Pleasures, Zwarte Cross. Het is er allemaal niet dit jaar, dus het wordt een, een saaie zomer. Maar gelukkig is er radio. Op. En ik wens je een heel fijne Koningsdag. Uh, <laughs> met, de, met de televisie. Zie je we hebben ze al voor zometeen het nieuws en weer en dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. Nu is het tijd voor muziek. Cheese Boys, Cheesecake Boys moet ik zeggen met Funky Monday. Hoi.